Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zangeres en actrice Olivia Newton-John is overleden. Ze speelde Sandy in de film Grease. Danny, are you alright? It turned cold. That's where it is. Danny, talk to me. So I told her we'd still be friends. Then we made our true love down. Naast acteren scoorde ze ook als zangeres hit. Tijdens haar carrière won ze vier Grammys en verkocht 100 miljoen albums. Waarschijnlijk eerder de klassieker Let's Get Physical bijvoorbeeld wel. Olivia Newton-John heeft een lange strijd gehad met kanker. Ze is 73 jaar oud geworden. Een vrouw van 23 is dit weekend mishandeld door een Uber-chauffeur in Amsterdam. Ze was samen met haar date op weg terug van een Pridefeest. Volgens de chauffeur zou ze gespuugd hebben op de auto. Toen ze stilstonden, duwde hij haar uit de auto, waar ze met haar hoofd tegen een stalen reling kwam en een flinke hoofdwond opliep. De vrouw denkt dat het om LHBTI-gerelateerd geweld gaat. De politie onderzoekt dat. Amerika stuurt meer wapens en geld naar Oekraïne. Het nieuwe steunpakket is bedoeld voor sociale voorzieningen als ziekenhuizen en scholen. Ook moet het geld besteed worden aan hulpgoederen voor de inwoners van Oekraïne. En morgen een spannende dag voor PSV-supporters. Dan neemt de club het op tegen AS Monaco in de kwalificatie voor de Champions League. PSV moet winnen om door te gaan naar de laatste voorronde. Want vorige week eindigde het duel in 1-1, zegt trainer Ruud van Nistrooy. Dus de uitgangsposities, uh, dat is duidelijk. Uh, we weten de tegenstander. Ze hebben nog, uh, ook nog een wedstrijd gespeeld afgelopen weekend. De lessen die we hebben getrokken vanuit uh, de heenwedstrijd, die, die kunnen we ook meenemen. Ja, en daar binnen dat alles, dan, dan, dan past morgen. De wedstrijd in Eindhoven begint om half negen morgenavond. En dan nog wat weer. Het is een heldere nacht. Morgen ook veel zon, maximaal 29 graden. Dagen daarna nog een stukje warmer. Zondagavond Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Ja, goedenavond Mede Metalhead. Mijn naam is Marcel Verkuik en jullie luisteren alweer naar de 40ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. En vanavond mag ik jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal nummers ooit gemaakt. En zoals jullie wellicht weten behandel ik elke week weer een ander thema. Na het feest van vorige week moeten we nog even bijkomen, want we zijn ook niet meer de jongste, namelijk 41. En zal het thema dus vanavond alles te maken hebben met vermoeidheid, slapen, nachtmerries en dromen. Het was na het horen van de uuropener van de Foo Fighters met Exhausted wel direct duidelijk. Het nummer werd als eerste en belangrijkste single van een gelijknamige debuutalbum gereleased, maar ook als eerste song ooit dat de band uitbracht voor het publiek. Dave Grohl nam alle instrumenten en zang alleen op en schreef dit nummer tijdens zijn tijd bij Nirvana, later nam hij het tijdens een studio sessie op begin 1994 met bassist Chris Novoselic en wat gezien werd als laatste Nirvana sessie ooit. Dave Grohl's stem klinkt hier melancholisch in combinatie met de vervorming in het gitaar geluid wat de luisteraar een uitgeput gevoel geeft. Het volgende nummer wat ik zo ga draaien... is van de Finse melodieuze death metal band Insomnium... en afkomstig van hun zesde album Shadows of the Dying Sun. Uitgekomen in 2014. While We Sleep werd als enige single gereleased... en heeft als melancholische boodschap dat we moeten leven met de dag... en niet te veel naar de toekomst moeten kijken. We hebben maar één kans in het leven en moeten er het beste van maken. Niet helemaal over vermoeidheid en slapen... maar wel over dromen van een mooi leven. Een heerlijke mix van death grunts, clean vocals... en een vette riff die je steeds hoort terugkijken... Het bewijst dat er veel goede kwaliteit uit het hoge noorden komt. Geniet van deze prachtige plaat.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 Metalcore band Savior met Never Sleep. Het album waar wellicht hun bekendste nummer op staat, is hun vierde werk getiteld Lunar Rose en zag het levenslicht in 2020. De band uit Perth combineert agressieve post-hardcore met atmosferische elektronische geluiden met het prachtige stemgeluid van zangeres Shantae Snow. En de bruto screams van zanger Brian Best. Never Sleep was de eerste single van het album wat gepaard ging met een videoclip. En het was tevens deel 2 van het nummer A City That Never Sleeps. Het is de bedoeling dat we wakker blijven, maar dat lukt wel met de muziek die ik jullie vanavond ga voorschotelen. Alleen niet qua titel van het volgende nummer. Fall into Sleep van de Amerikaanse Mad Mudvayne gaat weliswaar niet over slaap of vermoeidheid... maar past er meer in mijn uitzending over ons gedrag op onze planeet. En wat min of meer samen hoe de mensheid is gevallen. Hoe immoraliteit moraliteit werd en we ons vasthouden aan een denkwijze die niet werkt. De wereld is vol geweld en het wordt met de dag erger en erger. Een wereld die wordt gedomineerd door zonde en met een mens. ...die onvermaakt is en oneindig fouten blijft maken. Laten we dus niet met z'n allen in slaap vallen... ...en het erger maken is de boodschap. Blijf bewust van onze acties. Fall into Sleep verscheen als vierde en laatste single... ...van het album Last and Found uit 2005. Continue. in the crib crib crib I'm a baby all right I know how to handle this just use a little reverse psychology let's go Marge leave the baby with his little crib ah! Ah! Ah! Mr. J. Simpson, you're a genius. I know you like clowns, so I made you this bed. Now you can laugh yourself to sleep. If you should die before you wake, Natuurlijk Metallica's populairste nummer, Enter Sandman... van het gelijknamige en ook wel Black Album genoemd uit 1991. En het gaat over nachtmerries en een fictief monsterlijk figuur... Genaamd de Sandman, die zand in de oogjes van de kinderen strooit als ze dromen. Het was het allereerste nummer dat werd geschreven door Hetfield, Ulrich en Hammett en zou oorspronkelijk gaan over wie dood. De, de tekst Off to Neverland zou rond regel de perfecte familie betekenen... en dat de Sandman de baby kon doden. Nadat producer Bob Rock had uh, het veel overgehaald... de tekst aan te passen vanwege de gruwelijke betekenis... werd het nummer uiteindelijk meer toegankelijker en betekenisvol. Het werd tevens het meest gedraaide metallica nummer op de radio ooit. Ook het album werd het meest verkocht... en succesvolste ooit wat de band had geproduceerd. En wat de echte Diehard trash metal fans erg jammer vonden... De band werd meer mainstream en verloor hun wilde haren. Van de grootste metalband aller tijden gaan we door naar een van de grootste hardrockbands. Aerosmith heb ik het over, die al sinds begin jaren 70 bestaan... en dankzij de film Armageddon een van hun grootste hits ooit scoorde. Dochter Liv Tyler speelde hierin een hoofdrol. Oorspronkelijk werd U2 gevraagd dit nummer te zingen... dat geschreven werd door tekstschrijfster Diane Warren. Maar Aerosmith kreeg de eer... Warren haalde haar inspiratie voor het schrijven van het nummer... nadat ze James Brolin in een interview hoorde zeggen... dat hij zijn vrouw Barbara Streisand miste als ze weg was. Zelfs terwijl hij sliep. Metaforisch gezien wou Brolin niets missen van zijn liefde, geliefde... en dus niet wou slapen. Het werd voor Aerosmith begrippen een erg lief liefdesliedje... over het koesteren van elk moment dat je hebt met je geliefde. in my these terrorists Ride lieve Rock Ballad I Don't Wanna Miss a Thing Van Aerosmith Het Creepy Verhaal van My Chemical Romance Met Sleep dat geschreven toen ze voor de opnames van hun The Black Parade-album in Paramore Mansion verbleven, een historisch landgoed en tegenwoordig functioneel als opnamesstudios vlak nabij Los Angeles. Het pand schijnt volgens velen te spoken, en tijdens hun verblijf maakte daar de band vele rare dingen mee dat hun de stuipen op het lijf joegen. Zanger Gerard Way zei zelfs een nachtmerrie te hebben gehad waarin hij werd gewurgd door iemand en zich toen niet kon bewegen of wakker kon worden. Zelfs bassist Mikey Way, zijn broer... voelde zich zo ernstig depressief... dat de andere bandleden hem uit het huis weghaalden. Ook de band Pepper Roach beweerde nachtmerries te hebben gehad... en andere vreemde situaties meemaakte... toen zij hun Paramore-sessions daar opnamen. Heel erg spooky dus. Gelukkig had Billy Joe Armstrong van Green Day geen last daarvan. Maar wel van slapeloze nachten toen zijn vrouw op 28 februari 1995... beviel van hun zoontje Joey. Vernoemd naar Joey de Ramone van de Ramones. Hij was toen de tijd al mager dan normaal. Maar de slapeloze nachten die zijn pasgeboren kindje veroorzaakte hielpen niet bepaald mee. Zijn gedachten waren vermengd in een soort van brain stew. En dat was precies waar dit nummer over gaat. Het nummer werd ook vernoemd naar een beste vriend van Armstrong. James. Washington. Born, die bekend stond als Brains 2. We vinden dit nummer terug op Insomniac, het vierde album van de band, eh, ook op international superhits en God's Favorite Band. Hij verscheen als derde single onder Brains 2 Jaded en als promotiesing. Shoutin' shit but running out As time ticks by Still I try No rest for crosstops in my mind On my own, here we go Feel like they're gonna bleed Right up and watching On my skull My mouth is dry My face is numb Fucked up and spun out In my room On my audio set on overdrive The clock is laughing in my face the Crooked spine My senses is dulled That's the point of delirium Of my own Like they're gonna bleed Right up and bulging out my skull My mouth is dry my Face is numb Fucked up and smone out in my hair Het gaat niet helemaal goed met de muziek volgens mij. Hij blijft een beetje hapelen. We gaan eventjes opnieuw proberen te starten. Misschien ligt het aan de CD, dat kan natuurlijk ook. Nee. Gaat hem niet worden, ben ik bang. Dan uh, gaan we een andere instarten. Want dit is natuurlijk geen aanhoren zo. Dat is jammer. Dat was Nirvana de bedoeling uh, geweest uh, met uh, Where Did You Sleep Last Night. Dus dat gaat hem even niet worden. We eindigen dan meteen met een ander album. ander nummer van Megadeth. Die ga ik er nu in knallen. Met insomnia. En die ga ik nu horen. saw your TV was on and thought I'd swing by. Jeez, you look like hell. Listen, I'm at the end of my rope here. I can't sleep. I can't eat. Peyton Manning was accused of assaulting a woman and it just kind of went away. I need you to do something for me, Peter. What is it? You name it. I don't want to live like this. I need I need you to kill me. What? Quagmire, I can't do that. You're, you're my best friend. If that's true, then you'll do it. You don't know what it's been like. I can't remember the last time I slept 15 minutes straight. It's torture, Peter, and it's driving me insane. Please, I'm begging you. Well, if it's really come to that, that's what you really want, I'll do it. Oh, thank you, Peter. And you have to do it. You can't let me out of it, no matter how much I insist. It's done. I'll come get you tomorrow. Thank you, Peter. Thank you so much. What are you doing with your Hawaiian shirts? I want them tightly folded, like a flag at a military funeral. <laughs> There's a condom in the pocket, and it's used. <laughs> Who else but Quagmire? <laughs> I am a Quagmire. Yeah, that was this uh, Quagmire and the foreword, the Megadeth, met Rith, uh, Insomnia. En dat ging even niet goed met Nirvana, want die wou ik draaien. En hun versie van het nummer uh, van... Uh, uh, een origineel nummer van... Even kijken hoor, dan ben ik het even kwijt. <clears throat> even terug naar de uitleg. Oops. Where did you sleep last night, natuurlijk. Uh, het nummer wat uh, ook wel de, in the pines of black girl heet... Uh, en is een traditioneel Amerikaans volksliedje. Dat is samengesteld uit de volksliedjes In the Pines dus. En The Longest Train. En dateert uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Het is door veel artiesten opgenomen uit de verschillende genres. Maar werd het meest bekend door bluesmuzikant Lead Belly. En bluesgrassmuzikant Bill Monroe. Nirvana speelde het nummer dus live in 1993. En verscheen een jaar later op MTV Unplugged in New York. En deze versie die jullie net hoorden. Dat was dus helaas niet uh, geschikt. Jammer genoeg. Het nummer gaat over een man die ontdekt dat zijn vrouw vreemd gaat en komt om het leven als hij s'nachts naar buiten gaat. Uh, wanneer het dus erg koud is. Mogelijk door een ongeluk of door moord komt hij dus om het leven. Nirvana deed hun versie van het nummer zo onaards goed dat het publiek omver geblazen werd door Kurt Cobain's stem. Zelf wilde Cobain geen toegift geven toen daar uh, door MTV om gevraagd werd. Omdat hij vond dat hij klote zong en het geluid van de band slecht was. Ik vond het, uh, het origineel dus een prachtige uitvoering. Uh, helaas kan ik jullie die dus niet... Uh, Laten horen, dat is wel jammer. Maar uh, jullie hoorden natuurlijk uh, wel Megadeth... Uh, die dus aansluitend zou gedraaid worden uh, met uh, insomnia. En hij uh, wilde even laten horen hoe klote slapeloosheid eigenlijk is. Musteen dacht altijd dat het inhield dat je niet in slaap kunt vallen... maar dat het eigenlijk inhoudt dat je niet kunt blijven slapen. En het deed hem destijds denken aan de tijd... dat hij veel stimulerende middelen gebruikte... En hoe moeilijk het voor hem was om in slaap te blijven en of de geluiden die hij hoorde wel of niet echt waren. Maar ook toen hij zijn ogen, uh, ook hoe zijn ogen aanvoelden, Het voelde uiteindelijk alsof hij helemaal leeg was en veel referenties uit dit nummer zijn dus ook op waarheid berust. Van het album, dus Risk uit 1991, euh, 1999. Sorry, hoor je dus uh, insomnia. Nou ja, straks in het tweede uur hoor je nog veel meer muziek over uh, uh, slapeloosheid, uh, slapen, dromen, nachtmerries en uh, uitgeputheid, of uh, vermoeidheid, om het zo maar even te noemen. Dus blijf luisteren in het tweede uur. Uh, want ik ben tot één uur nog te horen. En dan nog even een uh, leuke mededeling over. Uh, ja. Een programma die ik ga doen in augustus nog, deze maand, Ten 22 augustus, ga ik een top 80 doen van de jaren 80 heavy metal muziek. Dus dat wordt een hele leuke uitzending, kan ik jullie vertellen. Um, ik ga met jullie aftellen van nummer 80 naar nummer 1 en welk nummer op nummer 1 staat. Dat uh, moet jullie dan uh, in september gaan horen, om precies te zijn, uh, de 12e, geloof ik, als ik me niet vergis. En dit is ook een maandagavond. En dan iets voor één. hoor je dan de nummer 1 positie. En welke dat is, blijf dus uh, ja, luisteren. Uh, vier weken lang hoor je dus de jaren tachtig muziek voorbij komen. En dat kan een hele uh, leuke uitzending worden. Kan ik jullie vertellen. En ik had ook de mogelijkheid voor jullie om te stemmen op internet. Op Facebook in dit geval uh, heb ik een poll geplaatst. Waar jullie dus jullie favoriete nummer kunnen stemmen. En dat kan dus ook meedragen in de top lijst en de uitslag daarvan, dat kan bepalend dus zijn. Dus wie weet kan de nummer 1 nog veranderen. Dat uh, weten we niet, maar over het algemeen staat de nummer 1 nu wel zo'n beetje vast. Nog uh, een paar minuutjes en dan gaan we daar het uh, weer uh, in het nieuws van, 11, of, uh, van 12 uur. Sorry. En dan ben ik daarna weer terug uh, met uh, nieuw muziek van Overslapen en... en uh, en vermoeidheid, dat is natuurlijk naar aanleiding van onze feestelijke uitzending van vorige week. Toen ik jarig was, hebben we behoorlijk wat uh, drukke muziek gedraaid, lekkere feestmuziek. En er uh, is natuurlijk ook een hoop alcohol bij geschonken die week daarvoor. En dus vandaar het thema van vanavond. Slaap is en vermoeidheid. Ja, we moeten er weer een beetje bijkomen natuurlijk. En dan heb ik daarnaast ook nog een andere mededeling over um, volgende week. Want het thema van volgende week zal anders zijn dan jullie van mij gewend zijn. Want dan um, uh, is mijn vader normaal gesproken jarig. En aangezien hij uh, begin dit jaar is overleden... ga ik een eerbetoon houden aan hem en ook weer al zijn favoriete muziek draaien. Dus dat wordt ook weer een prachtige uitzending... met heel veel pop- en rockklassiekers. En er zullen enkele metal nummers voorbij komen... aangezien hij ook heel veel van metal muziek hield. Maar niet het hele harde werk, zeg maar. Dus denk aan Metallica, Led Zeppelin, ACDC, Van Helen. dat soort bands allemaal. En daar heb ik een selectie van gemaakt... en dat gaan jullie dus volgende week maandag horen... in een speciale eerbetoon uitzending van Play It Loud. Erg helemaal gewijd aan mijn vader... Muziekstijl. En daarbij vertel ik uiteraard ook alle um, ja, herinneringen die ik aan hem had. En uh, muzikaal gezien natuurlijk, want we deelden heel veel muziek met elkaar. En uh, ja, daar ga ik dus ook volledig aan wijden die avond. Dus uh, ja, zou zeker afstemmen uh, volgende week maandagavond. Want het uh, wordt een hele bijzondere uitzending en ook... Uh, Redelijk emotioneel geladen, kan ik jullie vertellen. Dus dat was een beetje de inleiding voor de volgende programma's de komende weken. En dan gaan wij zo over naar het nieuws van 12 uur. Dan tellen we af en dan ben ik na 12 uur weer met jullie terug. Hopelijk dat jullie nog luisteren dan met de tweede uur van Play It Out. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.